Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Ook Italiaanse Kamer stemt voor bezuinigingspakket. Arabische Liga legt Syrië zware sancties op en lichaam Mallebos inderdaad van Farida. Het weer vanavond koelt het snel af en is er een grote kans op mist. Morgen wordt het zonnig en ongeveer 9 graden. De dagen daarna blijft het rustig najaarsweer met overdag zon en 8 graden. En in de nachten de temperaturen rond het vriespunt. Het Italiaanse parlement heeft een groot pakket aan hervormingen aangenomen. De stemming was cruciaal. Correspondent Bas Mesters in Rome. Eerder deze week zei Berlusconi: Als het pakket wordt aangenomen, dan stap ik op. Heeft hij zijn aftreden nu ook al bekendgemaakt? Nee, nog niet. Op dit moment is de ministerraad bijeen. En daar wordt nog gesproken natuurlijk, wordt afscheid genomen waarschijnlijk. Afspraken gemaakt over toekomstige allianties. En verwacht wordt dat Berlusconi rond een uur of acht, half negen... naar de president zal gaan, waar hij dan zijn ontslag zou moeten indienen. En, en wat zal hij daar met hem gaan bespreken, denk je? Nou, ik denk dat hij gewoon zijn ontslag indient. Zo kort kan het gaan En uh, vervolgens... Zo simpel, eh, misschien dat ze nog een paar plichtplegingen doen. En daarnaast eh, zal nog een keer worden gesproken over de manier waarop hij eh, de volgende regering eh, eventueel gaat steunen. Want dat is heel belangrijk, dat is waar het over gaat straks. Als Berlusconi zijn ontslag heeft ingediend, er zal... Eh, president Napolitano morgen vroeg de formatie starten. Dat moet een bliksemformatie zijn. Binnen een dag hoopt hij een regering samen te stellen... onder leiding van Mario Monti, de ex-eurocommissaris. Men verwacht dat dat een technische regering wordt... dus met allemaal specialisten, niet zozeer politici... maar techneuten op de verschillende terreinen. En de grote vraag die ook aan Berlusconi nog voor ligt is... gaat hij die regering steunen of niet? Hij heeft vanmiddag al een beetje aangegeven dat hij dat wel wil doen... Maar dan wil hij dat Gianni Letta, dat is zijn grootste vertrouweling... ook een post krijgt in die regering. En hij zal nu wel met Bossi aan het overleggen zijn... zijn coalitiepartner, over uh, hoe Bossi of die ook die regering wil gaan steunen. Want Berlusconi hoopt van harte dat Bossi dat ook doet... omdat anders Bossi misschien tegengas gaat geven tegen die regering... Uh, waar, en daar electoraal voordeel uit zou kunnen halen voor de toekomst... daar waar Berlusconi de zaak zou gaan steunen. En... Dat is zo'n beetje wat er op dit moment speelt. En zullen we Berlusconi dan ooit nog terugzien in de Italiaanse politiek? Ik uh, denk dat we nog... Uh, het is te vroeg om, dat, uh, om hem definitief af te schrijven. Ik denk dat hij nog een rol gaat spelen, in ieder geval op de achtergrond. En het is niet eens duidelijk of hij zich... Uh, misschien niet nog een keer gaat kandideren als uh, lijsttrekker. Ik denk niet dat we hem terugzien als premier. Hij krijgt niet de steun van het Italiaanse volk op dit moment... om opnieuw premier te worden. Maar misschien dat hij wel nog terugkeert in de Kamer. Correspondent Bas Messers vanuit Rome. De Arabische Liga schorst Syrië als lid. Het regime van president Assad tekende vorige week een vredesplan dat de Liga had voorgelegd. Volgens dat plan moest Syrië zijn troepen terugtrekken uit de steden en zou het stoppen met het doden van burgers. En dat is allemaal tot nu toe niet gebeurd. En dus er sancties. Correspondent Sander van Hoorn legt uit wat deze stap inhoudt. Dat de landen van de Arabische Liga wordt opgeroepen om hun ambassadeur terug te trekken.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 Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. Het lichaam dat gisteren in het Mallenbos in Spijkenisse is gevonden... is inderdaad van Farida Zagar. Het is geïdentificeerd aan de hand van gebitsgegevens. Het lichaam miste een voet. Vorige maand werd in een huis in Spijkenisse een tas... met daarin haar paspoort gevonden. En daarop hield de man, de politie, een man van 34 aan... zegt Ernst Pols van het Openbaar Ministerie. We hebben eerder deze week uh, in een tuin in de Venenstraat in Spijkenisse... al een voet gevonden van een lichaam...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 Zowel werkgevers van kleine transportondernemingen als vrachtwagenchauffeurs zijn het zat. Ze gaan op de barricade en dat hebben ze vandaag besloten op een ledenvergadering in Zwolle. Voorzitter Klaas de Waard van de VERN, brancheorganisatie van kleine transportondernemers. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Nou, Ten eerste hebben wij dus even gekeken naar de verdringing op de markt van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur en transportondernemer zeker voor de kleinere transportbedrijven, door de lage prijspolitiek, doordat men dus de opleidingen, wij kunnen natuurlijk uitstekend zien of dat onze Oost-Europese collega's goed opgeleid zijn, de opleidingen van deze chauffeurs niet goed zijn, het weggedrag is niet goed, de meest rare stunten maken we mee, en door de verdringing die wij nu hebben, het is ook aangegeven uh, dat dus de transportmarkt daar het meeste last van heeft van geheel Nederland, want uh, iedereen kan dus uh, goed constateren op de weg dat het dus aan bijna allemaal uh, vrachtwagens worden uit Oost-Europa vandaan. En die zijn ook en, een stuk goedkoper? En die zijn daaromtrend ook een stuk goedkoper. Nou, uh, wat er is ook vastgesteld is dit jaar, is dat dus de arbeid die zij verrichten ten eerste slecht betaald wordt. En de arbeidsomstandigheden waar zij onderwerken, onze Oost-Europese collega's, die zijn dus van slecht tot zeer slecht. Dus u doet het noemen. ook een beetje voor hen? Uh, wat gaat u nu doen? Nou, ten eerste willen we dat dus de politiek zich daarvan bewust wordt. Dus we gaan dus nu in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Nederland... en we vragen of dat België en Frankrijk zich ook willen aansluiten. En dat wij dan op 12 december van s morgens 11 tot 12 uur... dat wij dus een langzame aanactie gaan doen. Dan gaan we 60 kilometer per uur rijden op de wegen. Wil men dan helemaal nog steeds niet luisteren... Dan gaan wij dus kijken of dat we de zwaardere acties gaan inzetten in alle landen. Want dit is zometeen een publieksonvriendelijke actie. Nou, deze 60 kilometer per uur valt nog mee. Maar als we dus gaan kijken voor het publiek zelf. Kijk, als iemand met 50 ton over de weg heen rijdt... en je hebt daarin niet een goed opgeleide chauffeur zitten... want we krijgen al de meest rare stunten terugrijden de tunnels in over busbanen heen... ongelukken veroorzakend, ook vanwege nee. dat ze niet goed opgeleid zijn... dan denk ik dat het publiek heel heel blij is dat er de chauffeurs op die wagens komen... die wel goede chauffeurs zijn. Oké, okay, dank u wel, Klaas de Waard van de VRN... de brancheorganisatie van kleine transportondernemers. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap... zeggen dat ze wel eens te maken hebben met seksueel geweld... blijkt het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Mensen met een verstandelijke handicap... zijn sowieso vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Zo komt verkrachting twee keer zo vaak voor als bij mensen zonder beperking... Maar hoe praat je met ze over zo'n heftig onderwerp? Verslaggever Truje van Rijswijk ging naar Lunetzorg in Brabant. Een instelling voor verstandelijk gehandicapten... om te kijken hoe ze dat daar doen. Welk boekje hebben wij in de kast? We praten over seks. En wat doen wij met het groene boekje? Weet ik niet. Als er een woord komt wat jullie niet begrijpen? Dan pakken we het groene boekje erbij. En vind je dat leuk om erover te praten? Het is soms heel moe. Moeilijk. Ja, hè? En jij? Vertel eens, heb jij wel eens over seks. Uh... Nee, nee. nee? Wil je het er niet over hebben? Nee. Je vindt niks. Nee. Maar je vraagt: vind jij jongens leuk? Ja, joh. Ja? Vind je jongens leuk? Ja, ja. ja? joh. Ja, ja. Maar dan zijn we wel bij de kern, mevrouw Van Doorn. Pauline Van Doorn, u werkt hier uh, als seksuologe. Hoe zou zij nou duidelijk moeten maken wat ze wil? Of wat ze niet wil? Want daar gaat het hier vooral om. Mm -hmm. Nou, ik kan daar gewoon hele lijsten in het algemeen over zeggen. Hè? Maar bijvoorbeeld hele plotselinge gedragsveranderingen die we helemaal niet kennen. Wat we nog nooit eerder bij iemand gezien hebben. Nou, dat is iets wat je uit moet zoeken. Want als je naar dat onderzoek kijkt dan zie je dat uh, meer dan 60% van de vrouwen met een uh, verstandelijke beperking lastig geworden, gevallen wordt, dat is bijna twee keer zoveel dan normaal. Ja, dat is een, een hoog cijfer. Schrikt u daarvan? Ik schrik er in die zin niet van, omdat ik het al wist. Want ik werk hier meer dan tien jaar... dus ik, uh, ik ben wel op de hoogte van uh, mensen die hier wonen... en mensen die ik zelf in behandeling heb gehad... dat heel veel vrouwen en ook mannen... toch negatieve ervaringen hebben rondom seksualiteit. Het gekke is dat ouders en verzorgers, als je dat onderzoek leest... zeggen, nou... Volgens ons valt het wel mee. Ik denk dat het veel minder is. Nou, hebben die niks in de gaten dan? zou je denken, hè. Uh, maar dat is niet zo. Ik denk dat ouders en verzorgers uh, absoluut hun, hun zorgen hebben... en bezorgd zijn, maar wel dat ze minder weten dan de mensen zelf. En dat maakt dit onderzoek ook zo uniek... dat er nu met mensen met verstandelijke beperking zelf gepraat is. En dan blijken de cijfers inderdaad nog hoger te zijn... dan wat hun omgeving dacht. Niet iedereen kan praten, maar dan hebben wij weer samen met de medewerkers die de cliënten goed kennen... eigenlijk ook allerlei andere manieren van onderzoek. Uh, met behulp van tekeningen of picto's. Of, en dan samen te kunnen duiden van wat kan dit nou betekenen. Nou Daisy, dat was een fijn gesprek weer. Tot volgende week. Graag. De politie in Midden-Nederland houdt extra controles op ingevoerde vuurwerkpakketten. En vooral pakketten uit Polen bevatten volgens de politie vaak illegaal zwaar vuurwerk. Dat wordt via internet besteld. Bij de controles wordt samengewerkt met het Openbaar Ministerie en couriers. En Aan hen is gevraagd om bij verdachte pakketjes de politie te waarschuwen. Er zijn al zeker twintig mensen aangehouden... en de politie verwacht door de extra controles meer arrestaties. Tot nu toe is meer dan 3000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt... dat via pakketten Nederland is binnengekomen.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 Voor de veertiende keer is het Formule 1-coureur Sebastian Vettel gelukt de pole position bij een Grand Prix te veroveren. De Duitse reed de snelste trainingstijd op het circuit van Abu Dhabi. En vernaarde daarmee het record van de Brit Nigel Mansell uit 1992. Over twee weken kan de wereldkampioen het record verbeteren bij de grote prijs van Brazilië. Volleybalster Manon Vlier moet het restaurant van het Pre-OKT in het Kroatische Porec laten schieten. Oranje stopspeelster kampt met een ontsteking in een knie... en is terug naar Nederland voor nader onderzoek. Het besluit werd genomen in overleg met interim bondscoach Bert Goedkoop... en die gaf toe dat het een lastige beslissing was. We hebben flink wat overleg gehad de laatste paar dagen... omdat het voor haar emotioneel ook moeilijk is. We hebben een moeilijke tijd achter de rug. En als er dat nog overkomt met je aanvoerster, dan is dat vervelend. Uh, aan de andere kant, uh, men dan is ook professioneel genoeg om te weten... hierover uh, ja, eens in te stappen en uh, dan weer verder gaan. En verder gaan we zo meteen al, want Nederland moet straks spelen in de halve finales tegen Frankrijk. In de finale stuit dan waarschijnlijk op Gastland Kroatië. En trouwens, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 straks in Langse Lijn. Indien in het toernooi wordt gewonnen, bereiken de Nederlandse vrouwen het echte kwalificatietoernooi. Gregory van der Wiel traint morgen weer mee met het Nederlands elftal. De ziet, moest de wedstrijd tegen Zwitserland aan zich voorbij laten gaan... door een liesblessure. Nederland oefent komende dinsdag in Hamburg tegen Duitsland. Bondscoach Bert van Marwijk die kan dan niet beschikken over Rafael van der Vaart... die gisteren met een hemstringblessure uitviel... en inmiddels is teruggekeerd naar Engeland. En ook Roman van Persie ontbreekt. Hij heeft rust gekregen. René Passet bij de ANWB. Met maar één file. Een korte file door een ongeluk bij Amersfoort. Op de A28 zwolle naar Amersfoort. Tussen knop het Hoevelaken en Leusden, twee kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Italiaans parlement neemt hervormingsplan aan. De verwachting is dat Berlusconi vanavond nog aftreedt. Arabische Liga legt Syrië zware sancties op. En ook wordt het land geschorst als lid. En vrachtvervoerders gaan actie voeren. Ze protesteren tegen de toename van Oost-Europese chauffeurs. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Welman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Waar gaat het al wekenlang over, de eurocrisis? En wat doet dat met ons, die stroom aan sombere berichten? Worden we noodgedwongen wat zuiniger en trekken we er verder onze schouders over op? Of werkt het door in andere zaken dan geld alleen? Straks een gesprek daarover met economisch psycholoog Fred van Rai. En we hebben live muziek van Tim Knol. En we beginnen met wat echt een herfstonderwerp mag heten. De jacht. Gisteren werd er bijvoorbeeld bij mij in de buurt op hazen gejaagd. En wij bij Pavlo vonden nog een aanleiding. Deze week werden er drie jagers gearresteerd in Drenthe... op verdenking van vergiftiging van roofdieren. Voor ons, de redactie, is een aanleiding om ons af te vragen... waarom hebben wij zo'n dubbelzinnige houding ten opzichte van de jacht. We gaan erover praten met Midas Dekkers. Hij is bioloog en publicist. En met jager Oswin Sneewijs, die samen met een collega juist een boek heeft gepubliceerd over de jacht. Oswin, je komt net uit het veld, zei je, toen we in de lift stonden. Ja, klopt inderdaad. Ja. En uit het veld betekent je hebt gejaagd. Ik heb vandaag, uh, we hebben vandaag een jachtdag gehad. En, uh, ik had de uitgever nog eens beloofd van als het boek uit is... dan mag je een keer mee het veld in. Dus en waar heb je op gejaagd? Ik ben nu met uh, de uitgeverij van Atheneum, uh, althans een aantal mensen daarvan... het, uh, het veld in gegaan. Uh, een hazenjacht was en het vandaag. En eigenlijk heel netjes. Uh, Wat is netjes? Er, zijn vijf, er zijn vijf hazen geschoten. Uh, we hebben er zeker twintig gezien. Dus dat vind ik heel mooi. Ja. Is dat de bedoeling? 1 nou, op de vier? Op de vier ja, dat betekent dat je zorgt, je kijkt, van, hè, je, het, je, je kijkt hoeveel hazen zijn er in een veld... en het is niet de bedoeling dat je ze allemaal wegschiet. Dus dat je daar een soort evenwicht in houdt. Ja, goed. Uh, het is niet de bedoeling van dit gesprek dat we het gaan hebben over... Uh, voor of tegen, wat helpt de natuur het meest, niet jagen ja. of wel jagen. Maar door je boek kwamen we ook een beetje op uh, de gedachte... dat die jacht heeft blijkbaar voor aantal van ons een diepere betekenis... Jij bent nog niet zo heel lang jager. Waar was je naar op zoek? Waar was ik naar op zoek? Uh, ik was nergens naar op zoek. <laughs> en, en dan overkomen je vaak de mooiste dingen, denk ik. Uh, ik had een hond, een langharige wijmeraner. En die kreeg ik als puppy. Uh, dus daar moest ik iets mee. Want hè, dat zijn jachthonden, dus daar ga je iets mee doen. Een training. Ik uh, kwam bij de KIV terecht en ben uh, nou, de hond gaan trainen. En op een gegeven moment zei uh, mijn co-auteur Martijn van Doren van Golf, jouw hond is toe, zoals jagers dat noemen, aan warm wild. Uh, nou, dat op, het ja, het blijft een mooie term, hè? Ja, goed. Uh, die dag zijn wij het veld ingetrokken. En uh, we hebben eigenlijk aan de, de rand van het, uh, van het maisveld uh, al filosoferend over het leven en het bestaan uh, een heerlijke dag gehad. Uh, en... Ik denk dat dat het moment is geweest waar ik gegrepen werd door de jacht. Door de, de, de beleving, door waar de manier waarop je in de natuur zit, waarop je onderdeel uitmaakt van de natuur, maar ook dat je dus ook gewoon... heerlijk aan de rand van een veld kunt zitten... filosoferend over mm -hmm. het bestaan. En ik heb vaak tegen Martijn gezegd... Van, goh, als ik een ander type jager tegen was gekomen, bijvoorbeeld... dan was ik misschien helemaal niet gevallen uh. voor die jacht. Maar dus je, kan toch, soort... ook, je ja. kan toch ook met een hengel in de natuur ja, ik kan zitten? Ja, prima. Je kunt ook heerlijk wandelen en fietsen. En dat is ook allemaal heel goed. Maar <laughs> als, als visser ben jij toch ook een jager... In, in wezen wel, ja. dat is natuurlijk toch ook. Ja. Ja. Ja. Op, en wat dat betreft is het natuurlijk heel raar dat er uh, een hele dubbele houding is: dat je nooit mensen hoort klagen over, uh, over vissen uh, en over vissers en ja. wat zij hun vissen aandoen. En, uh, wel wanneer het gaat om jagen en... Uh, nou, maar om... dat komt denk ik ook omdat heel veel vissers... Uh, de vis weer het de haakje weer uit. Uh, de... ja, <laughs> ja, ja, toch? Of ja, ben ik maar nou ja, heel Ja, die vis voelt, dat, uh, dat weet ik niet hoor. Maar het nou lijkt maar... me ook niet prettig voor een vis. <laughs> maar die hazen kan je niet meer opdraaien. Die, li die liggen daar gewoon dood. Die maar kun maar je ook, nog eerlijk opeten. Maar lees het in je boek. Be be Bekroop me de gedachte dat jij er ook iets anders mee wil... Uh, alsof je het leven dieper raakt. Of, of, of beter doorgrond. Nou, het is wel zo. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen. Uh, waar, je, waar je over nadenkt. op het moment dat je met de jacht bezig bent. Uh, dat je nadenkt over. Wat, wat is nou eigenlijk mijn plaats in de natuur? En wat is mijn plaats ten houding, mijn houding ten opzichte van het dier? Uh, en uh, ik denk dat je. ja, die jager is natuurlijk bij uitstek degene die zich. Ja, toch een beetje in de, de binnenste kring van, uh, van, van leven en dood begeeft, hè? vrijwillig. En dat is natuurlijk voor veel mensen uh, een, uh, dat, dat is een heel existentieel iets, denk ik. En, wat en daar is daar aantrekkelijk aan? Daar op zich is niet aantrekkelijk aan, althans, uh, de jacht is meer dan het, het schieten. En de jacht is meer dan de dood van het dier. De jacht is ook een, een, een mooie dag in het veld. Mm. Uh, en ik vergelijk het altijd met een voetbalwedstrijd. Uh, je kunt een prachtige voetbalwedstrijd hebben... die eindigt in 0-0. En dan heb je een hele leuke voetbalwedstrijd gehad... En zo heb je dat ook op een hm. jachtdag. Je kunt een hele mooie dag hebben waar niets geschoten wordt. Ja. En waar je alleen maar bijvoorbeeld... hazen ja. ziet lopen, konijnen ziet lopen, maar en, die je niet schiet. En zou je zo'n dag niet kunnen beleven zonder geweer? Zoals ik in het ja. bos loop. <coughs> Natuurlijk. Wat is het verschil ja, dan? Ik denk wel dat het verschil is... dat je op, als jager um, onderdeel uitmaakt van... Um, op een andere manier onderdeel uitmaakt van de natuur. He, je zit in het veld, je bent bij wijze van spreken... Uh, ja, ik zeg, noem het een beetje... als de vos uh, in het veld uh, ook, of alsof de buizen zit in de lucht... Uh, heb je je eigen rol in, het, in, in de natuur. En dat maakt het wel heel anders. En dat is heel anders dan wanneer je als een wandelaar uh, ergens langs wandelt. Maar ik, is dat dan een kwestie van concentratie? Het, dat je denkt, ik, ik moet die hinde voor ja, me lopen Ik weet niet of het concentratie is. Het, het, het is een hele andere positie waarin je zit. En... Dat is denk ik belangrijk. Midas Dekker zit hier ook aan tafel, bioloog en publicist. Um, heb jij wel eens gejaagd? Ik ben wel eens mee geweest op een, op een jacht. Ja, ik, ik mag mijn vooroordelen graag bevestigd zien. <laughs> dus ik ben een keertje mee geweest op een boerenjacht, zoals het heet. En een keertje mee geweest op een herenjacht. En ik kon niet kiezen welke van de twee nog afzichtelijker was dan de ander. Maar er is één voordeel aan de boerenjacht... Uh, die boerenjagers die verzinnen niet allerlei metafysische prietpraat... om hun schuldgevoel weg te kletsen. En de herenjagers die hebben daar wel een handje van. Althans het boek wat ik vanmiddag van heb opereen. gelezen. Ja. Dus je verdenkt hem van schuldgevoelens die hij wegpraat. Nou, het, het staat vol met allerlei... Overbodige metafysische prietpraat en pseudo-religieus gedoe over leven en dood. waarvan ik denk dat je die niet nodig hebt om een konijntje over de bol te jagen. om ook maar zo'n een jagersterm te gebruiken. Maar ja, je denkt, waarom, waarom haalt die man al die pseudo-religieuze erbij? Dat erbij? Dat, dat kan alleen maar zijn omdat die man kennelijk zichzelf wil rechtvaardigen. Zoals ook uh, van die stierenvechters, mensen, uh, de Heilige Maagd Maria. En God nog weten wie er we niet bij halen om te rechtvaardigen wat zij met die, uh, uh, met die koeien uitspoken. Ik wil heel even een reactie van winnen. Ja, daar kan ik vrij kort over zijn. Uh, ik denk dat er niets mis is met jezelf willen rechtvaardigen. Jezelf mogen rechtvaardigen. Er is, iets maar je je er is iets mis mee als je je te rechtvaardigen hebt. Maar even uh, iets anders. Ja. Uh, want um, uh, ik vind het zelf um, uh, heel erg lastig om, uh, om nou ja, een spin te doden. Daar heb ik al moeite mee. Maar um, hoe komt dat? Dat we uh, uh, dat het moeilijk vinden om iemand, uh, iemand een dier te doden. Weet je dat? Nou, omdat wij in staat zijn om ons in te leven in zo'n dier. En dat we denken, stel je voor dat ik dat die haas was... Dan maar, zou ik het niet prettig vinden om nou ondersteboven geschoten te worden. Maar onze voorouders, uh, die, uh, uh, ja, die, die moesten wel jagen. Dus dat zit ergens wel in onze genen. Nou ja, ik heb hier gelukkig geen, geen discussie met mijn voorouders. Maar wat ik jagers wel kwalijk neem, is dat zij... Voortdurend hun voorouders te bijjagen. Ik heb het woord oergevoel ben ik menigmaal in dit boek tegengekomen. Als je zo daar in het veld bent, en dan is het een oergevoel dat je gaat jagen. Maar even later lees ik in het boek dat. Uh... De vriendjes van zijn kinderen bij de schrijver thuiskomen. En dat ja. die het nogal onsmakelijk vinden... wat die kinderen daar met uh, dode vogels aan het uitvreten zijn. Maar dat komt en dan erover, heet omdat dat het niet. dat is opeens een aangeleerde gewoonte. die meneer de jager die kindjes wel eens even af zal leren. E, wel hoor. Ja. Voor je het weet, zitten ze met z'n allen te smullen aan de duivensoep. Maar, nou, <lacht> maar nou, daar maar... is niets mis mee op zich, <lacht> gelijk. <het>, maar <lacht> maar eet, je, eet jij vlees middags? Ja, ja, ja. ja. En vind je dan ook dat we eigenlijk in staat moeten zijn... om zelf uh, uh, dat stuk vlees eigenlijk eerst te doden voordat we het op ons bord... Uh, nee, ik, ik, ik eet mijn vlees zoals het hoort met smaak en schuldgevoel. Ik, ik schaam me daar ook, uh, ook voor. Ik zal nooit een boek schrijven waarin ik uit ga leggen... waarom het juist heel goed is dat ik mijn contact met de natuur... verstevig door dat beest te eten... en daar met mijn lichaam één geheel mee te worden. <coughs> maar uh, jagers daarentegen... die hebben dat soort uh, rechtvaardigingsneigingen. Uh, en We waarom, waarom zeg je niet... Uh, ik, ik hou op met dat vlees eten ja. dan, als je daar schuldig over voelt? Er zijn uh, meer dingen in mijn leven waar ik me schuldig over voel... en <laughs> waar ik toch mee doorga. En dan wil maar dat maar gewoon in dit geval... Ik een keertje met je over. Nee, in dit geval dan toch gewoon, ik vind het lekker. Vlees. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. ja, maar het, het is geen goede reden. Ik schaam me ervoor. Niet, niet dat dat, uh, dat varkentje daarmee uh, geholpen is... maar nee. ik doe mijn best uh, om van deze verslaving af te geraken. Maar toch <lacht> nog even naar dat metavisie, want dat vind ik toch wel interessant. Want, uh, ja. Oswin, je, je citeert ook schrijvers als uh, Hemingway... En, ja. de, en de Vlaming Jeff Gerards en ja. Allemaal zeggen ze... we komen in een gebied die voor, ja. de voor de moderne mens... eigenlijk min of meer afgesloten is. Ja. Uh, dat beslissen over leven en dood. Ja. Is dat... Aantrekkelijk Dat je dat wel kunt als jager. Mm, aantrekkelijk vind ik niet het goede woord, nee. Wat is wel uh, het goede woord? Het, het, het is iets dat er, bij, uh, dat, dat er wel bij speelt. En het is, uh, op het moment dat ik een haas schiet... is het wel mijn vinger die de trekker overhaalt. Dus en wat geeft het het dat voor gevoel? Wat geeft het voor gevoel? Dat is een heel, uh, een heel dubbel gevoel. Er zit een, uh, een gevoel bij van euforie. Van, goh, hè, ja, dat hoort er daarbij. Uh, tegelijkertijd ook een gevoel van schuld. Van, ja, ik ontneem wel een dier het leven. Uh, dus dat is een heel... Uh, en die euforie is dat te vergelijken met een voetballer die een prachtig doelpunt maakt. Hij zat er mooi in. Ja, nou ja... Nee, in die zin uh, is hij te vergelijken met uh, met de tevredenheid die je kunt voelen als je een goed schot hebt geplaatst... omdat je weet, van het dier heeft op die manier niet of zo min mogelijk geleden. En als je een slecht schot plaatst, dan weet je dat je een beest pijn doet... dat je hem misschien verwondt, dat hij misschien nog... Nou ja, en, dan, en daar kun je, je dus ook weer heel erg vervelend onder voelen. Dus die tevredenheid dus, heeft te maken met is, is, je vakmanschap. Dat is vakmanschap, ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, en, dat, dat begrijp ik wel, dat je dat heel mooi vindt... maar vind je het een beetje onzin wat uh, Midas Dekkers hier zegt... Dat, je, dat jullie je rechtvaardigen. Voel je dat... Jij zegt, ik mag me best wel rechtvaardigen. Ik mag me heel... Ja, ik, maar, ik rechtvaardig me graag. Ik bedoel, ik ben ooit begonnen met... het, uh, het gebroken geweertje... van de PSP op mijn rever. En ik zit nu met uh, een echt geweer in het veld. Dus in ieder geval had ik voor mijzelf... de behoefte dat is uit te leggen. Dat is voor, al was het maar voor mezelf. Mm -hmm. En ook omdat ik vind, als ik niet kan uitleggen... wat ik doe, hoe kan ik dan van andere mensen... verwachten dat ze enigszins begrijpen wat we daar in dat veld doen en wat er door ons heen gaat. Maar die ervaringen die jij erop doet, die kan je niet buiten het veld vinden. Het veld, de jacht. Hè? Sorry, hoe bedoel je dat? Ja, die, die ervaringen van het existentiële, dat het echt gaat om het leven heel dichtbij te benaderen, leven of dood, die kan je niet vinden buiten het jachtterrein. Nou, nee, in principe niet. Ik vind ze in het jachtterrein. <laughs> maar, ja, het is, het is één. Het is bijna één met de jacht. Maar het gaat natuurlijk niet zozeer alleen over dat leven en dood. Het gaat ook... De beleving van, van het jagen zit hem ook in die dag hè, uh, in het veld zijn. Het ritueel. En, dat, en ook in het ritueel. Ja, dat was iets dat mij als, als nieuwkomer in de jacht uh, heel erg uh, verbazend... Mag, mag ik daar iets van citeren uit je, uit je eigen boek? Aan het einde van zo'n jachtachter wordt er een tableau uitgelegd... Ja. Hè, en dan worden al die lijken die worden keurig op een rijtje... Ja. Gelegd, en dan worden er allerlei oeroude rituelen erop. En die spreken de schrijver van het boek uh, u dus uh, bijzonder aan. Want het is een oeroud offerritueel. Het moment van bezinning, lofprijzing en dankzegging. Een liturgie van het vrije veld. Ik denk je wordt vrij metselaar als je dit soort onzin prettig vindt. Uh. Reageer er eens dus op of zo. Uh, Nee, ik, ik vind daar juist een, een, een grote schoonheid in zitten. Het, het, uh, het heeft namelijk te maken met de be uh, het bewust bezig zijn met wat je doet. Het is niet zomaar uh, een stel beesten doodknallen. Als dat is uh, wat je wil, stel het beesten doodknallen en uh, snel weer vertrekken. Weet je, het, juist die rituelen geven ook betekenis aan wat je doet en aan, aan, aan het dode dier. Je staat stil bij. ja. Wat, wat voor dag hebben we gehad? Wat is de betekenis van, deze, van dit dier? Ah, en ja, dat geldt al, natuurlijk voor al, alle al, rituelen. Er al zit God bij, hè? dus een liturgie van het vrije veld. Ja, nou, en ik en vind het... dat inderdaad. Daar, daar zit een spirituele component in. Ja, dat en, geloof ik wel. Maar ben je niet, ja. vind je het zelf niet ja. een beetje eng om een spirituele element toe te kennen aan het doodmaken van uh, andere wezens? De, de, nee, de, de, nee je, je hebt geen associaties met andere nee, tijden helemaal in de geen, geschiedenis. Nee, Bloedtoenboden, uh, um, <laughs> vrije veld, natuurfilosofie. Nou ja, kijk, uh, als jij dat soort associaties wil hebben, mag je die gerust hebben. Nou, ik heb wel eens een boek gelezen, dus die associaties <laughs> dringen zich bij mij op. Ja. Uh, ja. Nou, er schijnt een verband te zijn hè? tussen dat fascisme en, en jacht. Maar onder ieder geval nou, werd het, het juist niet meer verboden. Het, het is, is een, een glippende, glippende en jacht maar. waar je in geeft <laughs> uh, met dit soort praat. Uh, ja. ja. maar, maar, maar even e laten we het concreet houden. Deze dag, je hebt ja. een mooie dag gehad, het was ja. netjes. Ja. En, het is misschien een moeilijke vraag, maar wat is dan de betekenis van deze dag? Ik, bedoel, ik, ik ben gewoon nieuwsgierig, hoor. ik val mm -hmm. je helemaal niet aan. Ik kan mm -hmm. me zelfs voorstellen dat ik het misschien ook nog wel leuk zou vinden... op de ja. een of andere manier... Maar wat is de betekenis van deze dag voor jou dan? Mm. Nou, ik denk dat, dat we een, een dag hebben gehad. Uh, waar we, waar we nou, ons buitengewoon uh, uh, prettig hebben gevoeld in het vrije veld. Uh, en genoten hebben van, van alles wat we zagen en uh, van de natuur. Uh, maar is dat dan toch niet zo goed? Met elkaar, wat, Want ja. ik, uh, uh, Kun je me nog een keer uitleggen? Uh, wat dat jagen daar dan aan toevoegt. Want ik, ik, ik snap niet zo goed waarom je dat nodig hebt... om een mooie dag te hebben in de natuur. Je, je kunt op heel veel manieren een mooie dag ja, hebben. Ja, Maar waarom natuurlijk. kies jij voor, voor dat jagen? Uh, ja, voor, ja, waarom kies je voor jagen? Voor het jagen kies je niet. Dat, dat, uh, daar kom je op een gegeven moment mee in aanraking... en dan, dan blijk je... Uh, het heel, nou ja, dan blijf, hè, word je er erdoor gegrepen. En uh, door alles wat er omheen hangt en wat er mee te maken heeft. Maar dus wat, en, en, als, je dan, als je het daarover hebt, wat heeft het je dan vandaag gebracht? Juist die, vertel dan over het jagen. En niet, niet alleen een mooie dag, geloof ik. Ik heb ja. ook een mooie dag gehad. <laughs> maar, uh, maar wat heeft het jou dan opgeleverd? Uh, wat heeft het mij opgeleverd? Uh, veel uh, mooie momenten in het veld waar ik heel erg van heb genoten. Vertel eens zo'n een moment. Vertel eens zo'n moment. Uh, um, um, een mo een prachtige momenten was dat we op een gegeven moment in het veld waren... en eigenlijk uh, achter ons uh, uit een bosje... Uh, we waren al een end op, op de drift, zeg maar, doorgegaan. En achter ons schoot opeens een haas op. En uh, ja, dat is prachtig om te zien. Het is, uh, en uh, die, die hebben we ook niet geschoten, overigens, want... Uh, die kwam niet goed voor. Hè? Ik heb alleen zoiets van: je mag eigenlijk alleen. Je schiet alleen wanneer je zeker weet dat je een beest ook goed kunt schieten. Uh, en, uh, maar ja, omdat. Dat dat gewoon. Uh, zeg maar binnen 10, 20 meter afstand van je gebeurt. Het is prachtig om mee te maken. Uh, we hebben dagen gehad dat de reeën. Uh, op 10 meter afstand voor ons. Uh, door het veld heen. Uh, heen wandelen. En uh, ja, dat is. op die manier. Beleef je. Uh, het, het, de natuur heel anders. Ja. Mieders, sinds, sinds wanneer doen wij eigenlijk zo dubbelzinnig over de jacht? Wanneer, wanneer is dat gekomen? Ik heb nooit dubbelzinnig. Ik, nee, nee, niet, maar niet, maar niet, ik niet, heb nee. nooit dubbelzinnig over die <laughs> jacht, de jacht gedaan. Nee, maar. Uh, zoals Masha straks al zei. Uh, onze voorouders waren vissers, jagers, boeren. Uh, wanneer is dat gekomen dat we er zo. Uh, beetje hypocriet over doen. Want we eten vlees, maar we willen het eigenlijk het dooie die dier niet zien. We willen niet zien hoe het geslacht wordt. We willen niet zien hoe het geschoten wordt. S ja, wat, dat, is van, dat is van alle eeuwen. Van alle eeuwen door. Nou, dat de mensen zich schuldig gevoeld. Al, al ben je nog zo'n doorgewinterde jager. Ergens diep in je binnenste is het toch een besef van dat het toch niet netjes is om iets wat leeft en, en wat ook nog toekomstverwachting heeft zomaar boven te schieten. En uh, vanaf het eerste beest waardoor de mens is bemachtigd... heeft de mens smoeze verzonnen om dat schuldgevoel uh, weg te kletsen. Want het, het eet niet lekker met schuldgevoel. Nee. <lacht> maar, maar, maar er zijn nog eeuwenoude afbeeldingen van jachttaferelen. Daar zie je nooit iets van hmm, hmm, hmm. een soort trots lees ik van die afbeeldingen. Het is altijd, altijd worstelig. Ja, dus ook het, het jachtverhaal van, van Hubertus. Dat is het feest van Hubertus weer gevierd. Hè. Daar moeten ook uh, Hubertus uh, is uh, de patroonheilige van de jagers. en missen aan te pas komen en die Hubertus was dus ook. Die ging ook uit om te jagen en toen opeens mocht het weer niet. Dus dat, dat thema schuldgevoel. Dat zit er vanaf het allereerste begin bij. Ja. Nou, ik denk dat het ook heel sterk te maken heeft met, uh, met bijvoorbeeld uh, de, met de verlichting. Hè? Sinds de verlichting zijn uh, de filosofen uh, ook heel erg sterk de nadruk gaan leggen op een beschaafd mens uh, doet afstand van alles wat, uh, wat primitief is. En uh, De jacht is natuurlijk vanaf dat moment heel erg altijd benadrukt als het primitieve element uh, van je mens zijn. Dus daar moet je afstand van doen. Ja. Terwijl ik juist zeg van nee, de jacht, het jagen, de boeren, de, verlichting. de jagen, en, <laughs> de jagen en, jagen en de boeren heeft dankzij de jacht en het, het boeren de kennis en de omgeving opgedaan, de, de kennis van zijn omgeving opgedaan. En dat is natuurlijk een mentaliteit van uh, de wereld leren kennen die ons uiteindelijk tot de verlichting heeft gebracht. Goed. Eh, Midas, ik denk dat we toch met het schuldgevoel moeten verder leven. Eh? Als jij dat al doet, terwijl jij toch zulke radicale uitspraken kunt doen... Hoe moeten wij wat, stering voor stering voor wat, wat moeten wij gewone <coughs> stervelingen dan? Het eh, eh, boek die... Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Ja, ik wilde nog even zeggen, de jacht Het is verschenen bij Ateneem. Polakka van Gennepen geschreven door Oswin Schneewijs... die in de studio zit met Martijn Verdoor.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 A friend, a friend like you Ooh, days are rushing by Ooh, days are rushing by I can still remember Days could last forever And forever, oh my, how oh things have changed Ooh, days are rushing by Ooh, days are rushing by I was always on the outside Looking in, I was dreaming of better days when I'd be king. Days are rushing by. Not for you, this ride would make no sense Honestly, I'd never have a chance Met deze. Tim, je bent volgende week vrijdag in het televisieprogramma of te zien. Ja. Ja, het is niet alleen een radioprogramma, er is ook een televisiependant van. Daarin worden mensen met talent onderzocht. Waar komt dat talent vandaan? Volgende week vrijdag, Nederland 3, ben jij te zien? We hebben cool. gisteren al even gekeken. Wat was voor jou de grote ontdekking? Nou, toch wel dat ik in eentje ook een goede melodie kan schrijven. Ik schrijf <laughs> vaak samen met uh, mijn toetsenist. En uh, het, het, kwam, het was, was verbazend dat ik alleen ook een uh, sterke melodie eruit kon halen. En dat ga ik wel meer uit, uitbuiten in de toekomst. Dat ik gewoon ook alleen een goed liedje kan schrijven. En dat is niks ten nadeel van samenschrijven, want samenschrijven is ontzettend leuk. Ja. Maar uh, ja, als je alleen thuis zit en je verveelt je, dan. Uh... Kan je toch, heb ik toch iets met zelfvertrouwen gekregen om een liedje te schrijven. Door, door dit programma? Ja. Maar, maar hoe, hoe komt dat eigenlijk dat je dat niet mist? Want je zit natuurlijk vaak genoeg alleen met je gitaar. Ja, nou, ik, ik, ik begon heel jong en ik kwam ook meteen al uh, Matthijs tegen, me, dus met, waar ik mee schreef. En uh, ja, ik probeerde het eigenlijk ook gewoon nooit. Het was altijd samen en het was ook... Het is heel fijn om samen te schrijven, want dan krijg je meteen bevestiging of iets goed is of niet. En, uh, en ja, dat, dat, dat had ik toch wel altijd nodig. En wat vindt Martijn ervan dat je nu wat meer uh, alleen gaat uh, schrijven? Nee, nee ik, ga niet, ik ga dit absoluut niet meer doen. Maar oh, misschien, okay. ik ga gewoon vaker thuis schrijven en neem ik het gewoon mee en dan gaan we het samen uitwerken. Maar het, het, het heeft me gewoon meer vertrouwen gegeven, dit ja, programma. Dat we, is absoluut. Er zijn heel grappige fragmenten. Dan moet je voor studenten... Ja. Uh, heb je een melodie gemaakt en dan moet je dat later voor die studenten herhalen... welke melodie je er op die dag geïmproviseerd hebt. Ja. Die studenten wisten het en jij wist wel. Ik was het gewoon vergeten. Ja, ik was het vergeten. Dat is heel erg. Goed. Ja. Mensen. Pavlov. Volgende week vrijdag op Nederland 3 om half negen. Al maandenlang kijken we naar politici die met elkaar praten over de eurocrisis. Deskundigen waarschuwen voor de economische ramp die ons te wachten staat als de Grieken en de Italianen zo blijven treuzelen. Geen drastische maatregelen nemen. Maar wat doen al die berichten met ons? Blijven we gewoon doen wat we altijd deden of passen we ons gedrag aan? Fred van Rij is economisch psycholoog en onderzoekt ons gedrag in relatie met geld. Fred van Rij, gaan we door um, de crisis anders met ons geld doen? Ja, ja, je ziet zeker een heleboel aanpassingen van mensen. Overigens veel minder dan ik zou denken. En gezien de ernst van de crisis zou je zeggen... dat mensen drastische maatregelen moeten gaan nemen nu. Meer sparen, minder uitgeven. Maar dat zie je ook wel, maar toch niet zo als ik had gedacht. Want, en dat hoe, betekent hoe, hoe, voor een deel... Doen de mensen. doen we dan? Ja, ja, mensen gaan gewoon door. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... van, nou, we zien wel waar het schip strandt en zolang we nog... Uh, of vakantie kunnen gaan, gaan we op vakantie. Zolang we nog een auto kunnen houden, houden we een auto. Dus die gaan gewoon door op het uh, traditionele patroon. Alle mensen? Of hebben we het dan over? over een de... subgroep, hm. ja. Dus het is denk ik wel interessant om een paar subgroepen te onderscheiden. Mensen ja, ik die, dacht hier en uh, deze aan rijk en arm. Ik denk dat die mensen die weinig geld hebben... die, die, die zullen daar toch wel echt nu rekening ja. mee gaan houden. Ja. je hebt natuurlijk een groep mensen die gewoon uh, klem zitten. De uitkering of het inkomen verlaagd is. Die moeten wel aanpassen en bezuinigen. Dat is zeker zo. Je hebt ook mensen waarvan het inkomen nog gewoon doorloopt. En die eigenlijk nog geen problemen hebben op dit moment. Die zullen nog voor een deel doorgaan. Ja, misschien is het interessant om eens te kijken naar uh, de toekomstgerichtheid. Hè? Er zijn mensen die behoorlijk toekomstgericht zijn. Die denken na over hun pensioen en over de toekomst en die sparen. En daarna tegenover heb je mensen die, uh, ja, als ze deze maand rondkomen zien we in december alweer verder. He, dat is heel erg de momentane gerichtheid. Hm. kom je ook tegen. En waar ligt het aan? Dat mensen een verder perspectief kiezen of juist... Morgen. Um, ja, wij noemen dat uh, interne controle <laughs> of tijdperspectief. Dat wil zeggen dat je geleerd hebt, misschien in je opvoeding... of misschien op je werk of aan jezelf... dat wat je doet uh, invloed heeft op je eigen toekomst. Dat je min of meer je eigen toekomst kan maken door dingen wel of niet te doen. En als je dat hebt, dan ben je veel meer bezig om ook je eigen toekomst goed in te richten. En dan laat je dingen na of ga je dingen juist bewust doen... om die toekomst van vijf jaar, tien jaar misschien... Uh, te verzekeren. Dan sluit je een aanvullende pensioenverzekering bij wijze van spreken. Hoe gaan Terwijl jullie eigenlijk met je geld om? Maar nu, Midas, ben jij voorzichtiger geworden? Nee, nee. Jij negeert de crisis. Nee, ik ben dolblij met de crisis. Ik vind het fantastisch. Ik begrijp niet waar de mensen over zeuren. We leven in een economie die alleen door groei kan blijven bestaan. Wij biologen kennen maar één ding wat door groei kan blijven bestaan... en dat is kanker. Dus uh, als, als er hoe dan ook een einde komt aan die waanzinnige groei... en dat steeds maar meer dingen kopen... nee, top, geweldig. Nee, maar goed, jij, echt zit echt in genoegen. jij zit natuurlijk in een bevoorrechte positie. Hè? Omdat je aardig verdiend hebt, neem ik aan. Ik ben ook wel eens arm geweest. Ik ben ook ja, wel maar, dat, rijk geweest. maar als je in dat stadium zit, als je niet zoveel hebt... dan weet ik niet of je blij mee bent. Als je gekort wordt op uitkeringen of wat dan ook... Dan... Ja, het is een kwestie van historisch perspectief. Als je je nog herinnert hoe de mensen in de jaren 50, de jaren 60 uh, leefden. Met een, met een fractie van het geld wat ze nu hebben. En ik, ik ken geen tekenen dat de mensen toen veel ongelukkiger waren dan nu. Dus hoe eerder we die omschakeling terugmaken, uh, hoe beter, wat mij betreft. Ja, nou, er zijn dat inderdaad wij. het hele verhaal van de economie van genoeg. Ik denk met name aan uh, mensen met een vrije universiteit mm. die ermee bezig zijn, goud en zo. Dat is een stroming die ook wat meer aandacht krijgt nu. En inderdaad, uh, een economisch kies, goed voor het milieu. Minder autoverkeer, minder vrachtautos op de weg, minder CO2-uitstoot. We, dus wel we, wat van Misschien van de positieve effecten. vrede mensen, dat is, dat is waar ja. het nu om gaat natuurlijk. Of er daar ja. gelukkiger of ongelukkiger van zouden zijn. Dus je worden. zou dan moeten kijken naar mensen die, die inderdaad de jaren 50, 60 nog hebben meegemaakt. Waar we wat armer waren en, en wat meer misschien op onze eigen zaken waren aangewezen. Jongeren hebben dat veel minder, die, die kennen niet anders dan... Uh, Geld is er. Ja. Geld is er genoeg. Er zijn geldautomaten. Er is internet. Alles kan, dat zijn in feiten. Maar wat dan interessant zou zijn... en wat je nu ook wel ziet... maar we praten steeds over subgroepen. Nooit over de hele populatie, want mm -hmm. dat uh, is gewoon niet zo. Dat je wel meer wat we noemen cocooning ziet. Hè? Dat mensen gaan weer thuis gezellig maken. Uh, je ziet ook dat de omzet van doe het zelf zaken... niet zakt, niet dramatisch althans... Want mensen gaan hun huis weer een beetje opknappen. Ik verwacht eigenlijk. ook van Sinterklaas... dat het weer net zoveel zal zijn als andere jaren. Ja, het wordt helemaal het... geen sobere Nee, het wordt geen is. sobere Sinterklaas. Ik nee? denk het niet. Behalve dan weer voor die arme mensen hè, waar je het net over had. Maar dat consumentenonderzoekje van vandaag dat de klas was dat de winkeliers wel denken we gaan flink verkopen. Maar dat consumenten zeggen... Nou, no. toch eens wat minder. Ik zou best een weddenschap willen afsluiten. En dan kunnen we 6 december even <laughs> kijken. Maar, jij, maar je denkt vanwege die cocoening, vanwege die familierelaties, dat ze ja. flink blijven kopen. Dat mensen dan voor hun kinderen of kleinkinderen het gezellig willen maken. Maar dat misschien het, met dingen, minder dingen, dat ze even goed ja, nog wel veel geven. Nou, misschien maar met geen, minder dure dingen. Maar minder misschien duur, geen grote gaat. cadeaus, maar wel wat extra pepernoot op tafel. Maar dat was ja. ja. de vorige crisis ja. toch ook al het geval? Bij de vorige crisis ja, kreeg je ook opeens van die berichten op, uh, dat, uh, dat we weer een cocoening gaan doen. Maar dat, is, uh, dat gebeurde toen ook wel. Uh. En eigenlijk zijn die, ja, die uitgaven zijn niet echt ingestort. Dat is wel een beetje stabiel gebleven. Je ziet ook dat in supermarkten en normale dagelijkse gebruiksgoederen. Dat loopt gewoon door. Maar waarom bij... kiezen we voor, voor familieverbanden weer om daarin te investeren? Ja, Wat? Het is een beetje de boze buitenwereld. Hè? De, de wereld van uh, ja, hoe gaat het in Griekenland, Italië. Nou, Laten we ons even afhouden van die verre buitenlanden. Maar nou, wij maken het gewoon met, onsz met onszelf. onze familie maken we het weer gezellig. De gordijnen dicht en, uh, en Sinterklaas en Kerst vieren. En wat levert het ons dan op? Dat levert je op ja, misschien wel het geluk en van Midas. Je bent weer uh, met elkaar. Het hoeft ook niet duur te zijn. Want wij hebben zelf afgesproken dat we met de kinderen en de kleinkinderen... geen cadeaus duurder dan 15 euro gaan geven aan elkaar. Hmm. Dus het mag, hoeft helemaal niet van dure cadeaus aan elkaar te hangen. Maar wel leuke cadeaus, wel een gedichtje erbij en zo. Het moet wel, uh, aandacht voor elkaar. Aandacht, ja. Ja, alsof we ja. minder afgeleid worden door de jacht op uh, koopjes. Ja. ja. Hoewel, je probeert natuurlijk wel met je 15 euro... Uh, Jawel, kruis. maar ja. je ja. weet, ik, ik hoef niet, niet elke keer naar een woningboulevard... of weet ik wat te gaan om mijn nee. Nee. Uh, uh, geluk te demonstreren. <hums> ja. ja, dat is natuurlijk wel een effect dat mensen materialistisch zijn geworden... en denken dat hun geluk afhangt van de nieuwe auto of uh, ander mooi product. En dan zie je dat dat in het begin ook wel een beetje zo is... Hè? dat je wat gelukkiger voelt met die nieuwe auto... maar na een paar weken appt dat weer weg. Dan is dat weer normaal geworden. Ja. heb je aangepast aan die nieuwe situatie. U denkt niet dat de mensen in de afgelopen superwelvaartijd... zich niet hebben overgegeten... en blij zijn dat ze eindelijk eens een keer... wat minder op een bordje aantreffen? Uh, ja, ik kan me voorstellen... Ja, sommige mensen vinden dat... maar ik denk niet dat dat de mening van de grote massa... op dit moment nog is die vinden het jammer dat die consumptie of, of die mogelijkheden wat minder worden. Maar, hoe, maar hoe, hoeveel moeten we dan hebben voordat we er misselijk van worden? Ja. <laughs> nou ja. Ja, je kunt je inderdaad overeten aan, aan allerlei dingen. En je kunt ook het gevoel krijgen dat het eigenlijk niet meer leuk is. We hadden één keer, misschien is het wel een grappig incident... hadden wij Sinterklaas gevierd, ook weer met een grote mand met cadeaus. En een van dat de... is met uw familie? Met familie, ja. Ja. En, en een van de kleinkinderen zei zo na een half uur... nou, eigenlijk wel genoeg zo. er eh, hadden al genoeg cadeaus op tafel staan om ermee te spelen. Mm. hoeft eigenlijk niet meer, want eh, het was genoeg. Dus dat ja. is wel een leuk symbool dat het niet meer is beter is, altijd. Maar als die ouder wordt, gaat dat wel over. Nou, ja, ik hoop dat er iets van blijft hangen. Dus. Maar in dat perspectief, hè, waar u over had... zie je daar verschil tussen hoe mannen erop reageren en vrouwen? Hebben die ja. Een, ja? ja, er zijn verschillen tussen... ING heeft juist deze week een onderzoek gedaan... dat mannen zijn optimistischer over de economie dan vrouwen. Hoe komt dat dan? En ja, nou is wat te verklaren. Misschien moeten we ook weer naar de evolutie terug. Mm -hmm. Mannen waren de jagers. Nou, dan kan ik het onderwerp ook relateren aan het vorige onderwerp. Mm -hmm. En vrouwen waren voor de kinderen en de, en de tuin rondom het huis. Heel stereotyp, geef ik toe. Maar mannen zijn gewend wat meer risico te nemen. Zijn wat optimistischer dat ze dat ook kunnen en dat ze dat aankunnen. Ze beleggen ook wat riskanter dan vrouwen... En het loopt toch vaker slecht met ze Het zelf, loopt gelukkig. vaak slecht af. En vrouwen halen meer rendement uit hun beleggingen dan mannen. Omdat ze, ja, als ze eenmaal kiezen voor een bepaald fonds. dan uh, geloven ze erin, hebben ze een analyse gedaan dat dat een goed fonds is. En dan houden ze dat vast. Ze gaan niet elke week zitten, of elke dag zitten hmm. kijken naar het scherm hoe het met die koers is. En, en hoe zit het met de afhankelijkheid van vrouwen? Ik heb eens een keer met Helmoet Gauss heet die, geloof ik, gesproken. Ja, ik ken hem. Ja. Ja, die heeft zo'n theorie van, ja. uh, dat je aan de mode van vrouwen kunt zien... of we in een crisis terechtkomen of niet. De lengte van de rok, ja. Ja, want ja. als we in een crisis terechtkomen gaan vrouwen... Marcia, kijk hoe even naar jou. Nou, <laughs> ja, gaan nou. ze zich vrouwelijker gedragen precies. om hun... Uh, en de lippen rood stiften. Precies, Schrijven. om... Naar, om, om, om om mannetjes te behagen, zeg maar even ja. heel plat uitgedrukt. Nou, dat is misschien wel leuk. Er zit een soort um, ja, effect in, de crisis van blijf waar je bent. Uh, het ziekteverzuim neemt af. Hè. Je moet je baan houden, dus je kunt je minder makkelijk ziek melden bij je baas. Vrouwen willen hun man vasthouden. Misschien is dat het idee van ik ga me leuker opmaken, ik ga het leuker maken weer thuis. Zodat dat harmonie van het gezin blijft bestaan. Want scheiden, dat kost heel veel geld. En heel veel mensen kunnen financieel helemaal niet scheiden. Want daar hebben ze gewoon geld niet voor. Dat moeten ze ook nooit doen, vind ik. Dus het idee van, uh, zit op je plaats, blijf daar. Blijf in je eigen huis wonen. Uh, ga niet meer verhuizen. Probeer je baan te houden. Probeer je huwelijk te redden. Dat soort effecten zie je wel optreden. Dus we proberen de zekerheid vast te stellen. en vast te ja, houden. Ja, vast te houden, zoveel mogelijk. En geen risico's nemen van een nieuw huis kopen... of een dure uitgave doen, of geld lenen. Dat, dat is eigenlijk allemaal veel te riskant. Dus, dus een een beetje voor een regering is het dus heel prettig als het wat slechter gaat economisch. Dan worden de mensen allemaal wat braver en honkvaster. En... Ja, dat is een goed effect. Ja. Voor het milieu zei ik al. En misschien ook wel dat mensen wat minder risico's nemen. en daardoor minder in problemen komen. Oh, ik dacht ja. dat eigenlijk, Mieders, dat jij zou zeggen. We, we zijn dan ook minder geneigd om tegen de regering te ageren. Ja, ja. We zijn volgzamer waarschijnlijk. We, we denken, nou jij. Ja. Of is nou, dat niet dat een weet effect? Ik, niet. ik denk dat er heel veel protest zijn. Kijk, eens naar Griekenland, wat daar geprotesteerd wordt... tegen al die bezuinigingsmaatregelen. Hier ook natuurlijk, bezuinigen op gezondheid... en bezuinigen op uitkeringen. Dat geeft heel veel protest nog steeds. hoor. Want dat tast ook je zekerheid aan van, ja. uh, van je toekomst. Maar tegelijkertijd zijn we afhankelijker. En dus zou je ook kunnen denken... Uh, blij, blij dat er een regering is. Ja, je bent dus afhankelijk van je werkgever... en misschien van je partner en misschien van je familie, dat probeer je goed te houden. Ja. Maar je bent, niet afhankelijk van de over ja, je bent ook afhankelijk van de overheid... maar je probeert toch een zekerheid te krijgen... over je persoonsgebonden budget, noem maar een paar dingen op. Ja. Over je inkomen, over je salaris. Dat probeer je toch wel goed vast te houden. En die kunnen we natuurlijk ook heel makkelijk de schuld geven, de overheid. Ja, want die mensen die intern gecontroleerd zijn, die geven zichzelf de schuld. Hè? En als het misgaat, dan uh, wijzen ze. Dat zijn de mensen zichzelf... met een langer perspectief. Die, ja, die, die ja. denken: ik moet vooruit denken. Ja, die extern gecontroleerde mensen die, geven vaak, die klagen wat meer en die geven vaker de schuld aan andere partijen. Hmm. Aan de overheid of aan de minister of aan de werk, werkgever of zo. En u noemde ze straks al, die jongeren. Maar hoe, hoe zullen de jongeren hierop reageren? Ja, jongeren zijn geen crisis gewend nog. Neem aan dat als iemand in 1980 geboren is, ja. 85, 90, dat je dan niet uh, echt een crisis hebt meegemaakt. Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. dus die, uh, die, Dat is hun referentiepunt. Ja. Nou ja, Wij hebben dan ook nog wat meer uh, wat, die olieboycott. Uh, hmm. 72 was dat en zo. Dat soort crisis. Autoloze zondag. Ook goed voor het milieu natuurlijk. Maar die jongeren ja. maken de Derde Wereldoorlog misschien nog mee. Dus zo komt alles ja, toch ja, nog goed. Ja, komt alles goed. weer goed. Hebben zij ook wat, uh, <laughs> maar dat is geen referentiepunt waar ze op kunnen terugvallen. Nee, als ze niet, verstandig ja. zijn, kunnen ze daar vast aan denken. Oh, aan de je kan ja. beter, beter van tevoren je voorbereiden ja. op akelige dingen dan... Ja. Nou, hoe, nou, dat is die groep mensen die, die ik net noemde, hè, die zich meer voorbereiden op de toekomst. Maar hoe ja. betrouwbaar is dat gevoel van we, we komen in een recessie? Want we moeten maar afgaan op wat politici. Nou ja, die ja. wantrouw ik een beetje. Ik, ja. ik luister liever naar de echte deskundigen, zeg maar. Ja. Maar ho Goed. hoe betrouwbaar is ons gevoel? Misschien zitten we er wel helemaal naast nou, vieren politici... we volgend jaar weer feest. Dat is het vervelende van, van een politicus, die kan niet de waarheid zeggen. Want als een minister de waarheid zegt over Griekenland... of over eventueel Italië en Frankrijk, die zouden kunnen omvallen... dan gaat het ook gebeuren. Er zit een self-fulfilling prophecy in hun, uh, in hun zaak. Maar een deskundige die daar buiten staat... dat ben ik dan een beetje, ik, ik kan het wel zeggen natuurlijk. Maar als je ziet dat iemand in de Europese Unie gaat zeggen... van, ja, de andere landen die op vallen staan zijn Frankrijk, België... Malta, noem maar even een paar landen, Zeg, Denk ik, wat stom, wat stom om dat te noemen. Want elke elk keer als je zoiets noemt, geeft dat ongerustheid, onzekerheid bij beleggers. En gaat het nog gebeuren ook als je niet oppast? Dus je moet oppassen met wat je zegt. Dat zelfvervulling-prophecy-effect ja. moet je zien te voorkomen. Economie een, is heel erg emotie ja. dus. Nou ja, vandaar dat ik zeg, ja, dat is ons idee ook, hè, dat economie is eigenlijk psychologie. Je moet vertrouwen speelt een rol, onzekerheid speelt een rol. En beleggers die zoeken naar zekerheden en die vinden ze dan in uitspraken van politici of. Uh, als, als, ja. ik de, als ik de krant goed heb gelezen, dan hebben we nog steeds economische groei. Alleen we groeien niet zo hard nee. als eerst. Nee, en, we hebben en... groei van 1% of minder, geloof ik. Niet. En waarom zijn we daar dan niet tevreden mee? Nee, maar het gaat meer over de consequenties van Griekenland, Italië. Mm -hmm. Wat dat voor, voor de euro betekent. En moeten wij nog meer geld in dat noodfonds gaan stoppen? En moeten wij dat dan beschikbaar stellen? En wordt daar op gedaan? Maar hier aan tafel liggen... Midas heeft gezegd, ik vind het eigenlijk wel prettig. Want het wordt allemaal wat beschaafder en wat rustiger. Maar de andere hier aan tafel liggen wij wakker daarvan. Oswin, Oswin Schneewoers. Nou, mijn financiële situatie is een permanente crisis. Dus wat dat betreft maak ik mij niet al te druk meer. Die is zo goed. Dat is een permanente crisis. Oh, is een permanente crisis. Wat ik wel merk, wat ik heb gedaan bij de vorige crisis... Ik werk natuurlijk als journalist en schrijver zelfstandig is heel erg uh, heel erg gaan verbreden. Want ik merkte uh, in de met name in de bedrijfsbladen waar, waar ik voor schreef, dat werd heel snel teruggetrokken. En dan ben, dan merk je, je kwetsbaarheid als als uh, zelfstandig als zzp'er. Ja, dat uh, ja. Ja, ja. Maak jij je zorgen, Henk? Nou, ik ben toch pessimistischer, hoewel ik het wel prettig vind als ik denk minder auto's op de weg. <laughs> Als de meiden er nog maar op kan, zo egoïstisch ben ik dan is toch eigenlijk verschrikkelijk mens, ben ik. Nee, maar ik, ik ja. hou wel van een beetje rust en niet dat gejagger je En als we dat wat minder zouden krijgen... zou ja. ik dat ook zich een heel prettig effect vinden. Kort, ja, Fred van Rijen, kijk, we zijn er bijna doorheen. Ja, kijk, het CBS meet het consumentenvertrouwen... en elke maand wordt dat ook gepubliceerd. En dan zie je dat het vertrouwen in de Nederlandse economie... is veel negatiever, veel pessimistischer... dan het vertrouwen in je eigen economie. Dus... Bijna alle mensen vinden zichzelf een uitzondering op die regel. Kijk, nou, dat zijn nou. mooie laatste woorden. Tot zover Pavlov. Uh, met dank aan Fred van Rai, Oswin Sneeuwwijts, Milas Tim Knol. En luister als u wilt reageren, Mail ons, Pavlov ntr.nl. Straks na het nieuws van 7 uur langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Dag. Ntr: Informatie, educatie en cultuur.